Goedemorgen. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. En de eerste scholieren zitten weer in de les. Regio Midden trapt vandaag het nieuwe schooljaar af. Maar niet overal hebben ze genoeg juffen of meesters voor de klassen. En dus moeten sommige basisscholen creatief aan het nieuwe jaar beginnen. Bij deze school in Den Haag krijgen de kinderen in de groepen 6, 7 en 8 een dagje minder les. Die kinderen gaan dus vier dagen in de week naar school. De leraar van die vier dagen die, uh, geeft ook invulling aan die vijfde dag. Dan zijn alle instructies. Geweest. En die kinderen kunnen dan op die vijfde dag uh, een hoop werk in de vorm van afstandsonderwijs thuis doen. Voor de kinderen die het niet lukt om vanuit huis de les te volgen, wordt op school gekeken naar een oplossing. En ik blijf nog even bij de scholen. De keuze of je naar groep 8 naar het VMBO-haven of VWO gaat, moet later worden gemaakt. Onderwijsminister Wiersma wil dat leerlingen pas een paar jaar na de basisschool een middelbare schooladvies krijgen. Volgens experts is het vaak nog te vroeg om meteen na de basisschool te bepalen welk niveau het beste past. Hoe de minister zijn plan wil uitwerken is nog niet bekend. St en stikstofbemiddelaar Johan Remk zit weer aan tafel met een stapel stikstofplannen. Op dit moment praat hij met provincies en gemeenten. Je hoort politiek verslaggever Wilco Boom. Dat is natuurlijk omdat die organisaties en die provincies een grote rol hebben gekregen van het kabinet in de uitvoering van het beleid waarmee de uitstoot van stikstof in 2030 gehalveerd zou moeten zijn. Waarschijnlijk gaat het vandaag ook over de uitspraken van CDA-leider Hoekstra. Die zei eerder dat 2030 niet heilig is als het gaat om het halen van de stikstofdoelen. En de fans van deze serie kunnen hun agenda vrijmaken. Ja, de nieuwe serie House of the Dragon is vanaf vandaag te zien. En dat is een spin-off van de Game of Thrones... Mijn collega Lambert Tewersen heeft al twee afleveringen mogen zien. Ze hebben er heel bewust voor gekozen om 200 jaar eerder te gaan zitten dan Game of Thrones. Dus we gaan geen bekende karakters tegenkomen uit die serie die in 2019 stopte. Ze hebben heel bewust besloten om gewoon een nieuwe serie te beginnen... die het verhaal vertelt van een dynastie nou ja, die de opmat vormde naar wat we in Game of Thrones kennen. Elke week komt er een aflevering online.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 Uh, ...Buddha Gym doet bijvoorbeeld mee, uh, de Academy, Dance Academy, uh, de Fit Acad Academie, uh, de Volleybalvereniging doet mee... Uh, ...de Basketbalvereniging en de Hockey. Uh, en we hebben ook SV Kennemerand, uh, dat zijn uh, wandel- en hardlooptrainingen. Uh, dus uiteindelijk, en de zwemgroep hebben we nog trouwens, een zwemgroep bij Centerparks...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 uh, wat is dit een mooi nummer, ik krijg er helemaal kippenvel van. Ai, nou dan ben ik benieuwd wat wij er gaan doen. Ja, van Gellis. Het... Dit is ZFM Antwoord. St. Jellis, een extra lang nummer. En ook, wat Cor ook zegt, krijgen van de zo'n ouder groep. Maar nog steeds <coughs> prachtig om te horen. En Hans Rubling heeft ook meegeluisterd. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, je bent al aan het zingen. <laughs> ja, we moet de stemmen gesmeerd houden. Hè? Ja, maar dat stemmen smeren, dat doen jullie meestal op een andere manier. Je bent goed ingelicht, Ben. <laughs> ja, ik spreek met Hans Rubeling, voorzitter van het Zandvoorts Mannenkoor, Die uh, uh, dit jaar 40 jaar uh, bestaat. Dat is eigenlijk uh, volgende dag vrijdag, hè? Uh, vrijdag of donderdag? Ik ben niet zo thuis in de, in de data. Is het donderdag donder of vrijdag? Oké. Okay. Ja, 26e, hè? De 26e, ja, dat is uh, uh, vrijdag. Oh, vrijdag, nou.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 Die is altijd overal uh, en ergens en onderweg. Dus, en uh, druk. <laughs> en, en druk. Maar nee. ja, dat uh, komt ook een eind dan zijn werkzame leven volgend jaar, dus daar heb je misschien wat meer tijd. Ja, ja. Uh, hij is nog uh, penningmeester of, of secretaris? Nee, Peter uh, Brunes, uh, de pen, is gewoon een bestuurslid. Ipa Brunner is de secretaris. En Ipe, die is helaas eventjes in de, in de lappenmand terechtgekomen. Ja, uh, uh, uh, uh. En uh, Fred Kuijters is onze penningmeester. Oh, dat is een goed, goed stevig bestuur. En, en, en, en nu na november het, het concert. Ja. Waar, waar is het concert? Uh, dat doen we zoals gebruikelijk in de Agatha Kerk. Op uh, 20 november. Um, 20 november. Om half drie. Om half drie. Ja. En dan uh, brengen we een uitgebreid uh, programma. ten gehoord.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 Nee, het zijn niet uh, uh, artiesten die. Nou ja, het zijn, eigenlijk zijn ze dat wel op een paar grote uh, activiteiten. Jawel, Naast jawel. jawel. Noordse Jazzfestival ja, is nee, een bommetje vol. Uh, ja, nee, uh, prima. Uh, uh, jazz en Moor, daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Dat is ook moor dan jazz. Mm -hmm. He, dat heeft er ook niks mee te maken. Maar het geeft een wel. Ze proberen daarmee een statuur te geven aan, aan, aan datgene wat er dan gebeurt. Dus Jazz en Moor is eigenlijk meer een festival voor uh, uh, ja, moor dan jazz.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 Jean-Louis van Dam is gaan programmeren. Nou, Erik was uh, overleden, dus al mm -hmm. triest genoeg. Uh, maar goed. De andere de, opzet. Ja, Jean-Louis is gaan programmeren. Uh, kwam weer met een iets ander netwerk. Daarvan, uh, daar waren, uh, waar Erik uh, in zat. En uh, wij konden toen ook uh, wat, wat, wat meer vrijheid om andere dingen te doen. Dus we hebben een big band gehad, twee keer bijvoorbeeld...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 Dus dat is dan wel weer bijzonder. Dat het nu weer zo'n beetje komt bij elkaar komt. beetje Ja, dat ja. komt weer een beetje bij elkaar. Dus dat, zijn, uh, dat is ontzettend leuk. Ja, dus dat gaan we doen. Dat is 11 september. Ja. En dan um, hebben we 9 de, de, oktober... Eerst nog even de tijden van de concert. Oh, sorry. Ja. Nee, half drie uh, begint het concert. Uh, half twee kan iedereen er binnen. In kwart over twee uh, doen we de zaal open. En dan beginnen we rond half drie. Gaat ja. er nog uh, gegeten worden na afloop? Ja, oh ja. Oh jezus, ja. Belangrijk. Ja, ja, ja. ja. Nee, Theo, dat is, ook, uh, dat is ook een deel van het succes, hè?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 En dan 3 november... 13 november, sorry. Hebben we een tribute naar Michael Boublet. Nou, dat wat begint. bekend. En dat gaat Johnny Rosenberg doen. En Johnny Rosenberg is dan één onder andere van de hè, Dus van de guitaristen. Mm -hmm. Maar zingt dat fantastisch. 18 december hebben we staan... omdat het dan toch een beetje een jubileum is. Willen we proberen of en Bell kan komen. Nou, en Bell dat is natuurlijk wel een karakter, hè? Die, die, die daarvan heb ik gezegd. Heb zij, uh, heb zij ooit nooit dat, dat uh, Just Behind the Beast de, de kerk gezongen? Op nee, dat was, oh, dat was Millie Scott dat, ja. Scott. dat was Millie Scott. Dat ja, Scott. was ja dat, ja, ja, ja. ja, dat was geweldig. Ja, ja, ja. Ja, ja Middle is natuurlijk ook wel. Ja, een... nee, maar uh, ik heb ook bij Middle Bell... Middle Bell gaat geen tribute naar iemand doen. Middle Bell is gewoon zichzelf. Nou, dus die prima. zingt, klaar. Ja, maar we moeten met Middle Bell, Die komt uit Engeland, dus we moeten even kijken of we Middle Bell nog met een ander uh, uh, combo in Nederland... ergens kunnen laten optreden. Dat we een beetje de reis- en verblijfkosten... een ja, beetje je, kunnen delen. combinatie dus van... Ja, een, uh... dus dat, dat, nou ja, als zij niet kan, dan zorgen we wat anders. En dan hebben we in januari... Uh, de tribute naar uh, Sten En dat gaat gespeeld worden door uh, Tom Beek. Nou, nou St uh... Sten Kets... Uh, prima. Uh, kennen we. Uh, Desafina, hebben we, allemaal geweldig. Dan hebben we nog in... Uh, even snel uh, februari...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 Met uh, David Lukac. En die speelt onder andere ook uh, klarinet. Is ook eerder als solist geweest. De, degenen die hierop staan. zijn ook bijna allemaal al een keer eerder. als gewoon solist geweest. Kijk, dus toch bekende namen die terugkomen. Ja, ja. en die, die, uh, die speelt onder andere in de. In de Dutchwin College. Als uh, klarinetist. En dan het laatste hebben we. Het is ook wel bijzonder. Nee, het is niet de laatste. Uh, meer... in mei, in mei is de laatste, toch? Ja, nee, maar, nee, nee het is april.